Sil de Strandjutter. Een seriehoordspel geschreven door Margreet Bruin. naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. en geregisseerd door Wim Paul Vandaag hoort u het negende deel: Open Riet. Voor het voor stuk touw hier. Kijk maar, het is nog helemaal kaal. Het is de laatste tak. Nou ja, vooruit dan maar. Dank je. Zeg, zou die huif wel stevig genoeg op elkaar vastzitten? Oh, ik dacht het wel. Die alleen heeft wel eens meer zoiets gedaan. <laughs> Heb jij ook zo'n zin in operet van rit, Vanke? Misschien wel, misschien niet. Maar verleden jaar was het ook zo fijn, weet je nog? Toen was ik toch niet mee. Oh nee, dat is waar ook. <laughs> Jij had nog de angst voor de bosplaat te pakken. De angst om het mee te pakken. Oh, Famke, je hebt wel wat gemist toen. Vooral op de terugweg. In het donker. Oh. Wordt mooi, Famkes. Ja, hè. Dat he? wel, buurvrouw. Het is ook een van de mooiste wagens, die van Gert. Mooi in de verf nog. Het groen, met die rode wielen. De witte huiverop. Ja, buurman zou zeker wel mee willen morgen. Oh, ja, ta. Met Mim. We willen wel. Maar wij hebben onze tijd gehad, wat jij niet... We zijn er te oud voor. Te oud? Wel, nee. Maar wel te lelijk. Jij tenminste. Oh. Nee, als staan lelijk je Nee, vrouw. dan mijn feit. Ja, of Jelle. Of ik. En in... De... Hey, Eiken. Oh, Eike. Zeg, Eike, ga je morgen ook mee? Vanzelf. Eike ruikt in West als er om Oost wat een feesten valt, niet? Eike. <laughs> zeg, ga je dan ook weer miauwen? Dat hangt ervan af met wie ik dans. Heb je al een Famke uitgezocht? Hmm, dat zou ik denken. Oh, wie dan? Jou niet, in ieder geval. Oh, no. <laughs> Die zit, hè? Ik uh, zou Sil en Lopke wel even gesproken willen hebben. En jaar... Zo, maar niet hier. Zo. Even... Oh, dat kan, jongen. Ja, is... Lopke, Mim heeft de koffie klaar. Ik kom... Jij hebt bij Omane zeker al wat gehad, hè, Eike? voor uh... koffie ben ik altijd te vinden. <laughs> en zeker als er door een skilker van King geschonken wordt. <laughs> Hoeveel wagens gaan er mee, Sil? Nou, uh, laten we eens kijken. Hier vandaan vier of vijf. Zeg, wij hebben ook koffie, Eike. Ja, en een stukje potkoek kan er ook nog wel af. En dan uit Formeren en Lies nog vier, denk ik, en uit Mitsland. Piet van de zegt dat er wel twintig wagens zullen zijn. Ja, dat kan mooi worden. Hier maar heen, man. Denk om je hoofd, Eiken. Ik kom wel eens meer in een skilkenboerderij. Nou ja, je kijkt zo helemaal niet uit. Ik keek naar een lief vanke. <lacht> of mag dat soms niet lukken? <lacht> een stuiver, hè? Schenk maar een bakje meer in, Jack. Oh, is Jelle er ook al? Ah, ben jij het, Eiken? Ik hoorde van Mariaal dat jij zou komen. Tenminste, ze verwachten niet anders. Ja. Overmorgen kies ik weer voor een maand te vatten ruime sop. Zo, dat schiet al op dus. Als derde stuur. Oh, dat is mooi. Kijk het alsjeblieft, Aik. Bedankt. Ja, en eh, nou leek het me mooi om op de valreep nog een open riet mee te maken. Wat je gelijk hebt, man. Het is altijd deksels mooi, hè, Jaak? Ik mocht graag mee. Maar met een famke vanzelf. Maar dat is al in orde, zei je? Nou, in orde. Zie je... Eh, ik heb het zo gedacht, hè. Als Lopke met mij mee zou willen. Ja, als Jaken en Sill het goed vinden vanzelf. Dat spreekt. Nou, daar moeten we dan nog maar eens een nachtje over slapen, hè, Jaak. Dat hoeven Ta en Mim niet te doen. Hoezo, Famke? Nou, Ta weet toch wel dat ik met de meisjes van de spinavond heb afgesproken? Och, hede ja. Dat is nou ook wat. Dan gaat er een ander Famke in jouw plaats. Met Eike bedoelt dat Nee, Famke, zo bedoelt daar dat niet Die nee, Famke's kunnen het zonder jou ook wel, hè? Nee, Eike, afgesproken is afgesproken We hebben samen de wagen versierd Een voerman besproken oh, En maam doet zo geheimzinnig Nou, er zit voor ons ook nog wel wat in het vet Het kan mooi worden met maan, mijn Jook van Ties en Matje en Geert van Jort Stada. Zonde en jammer. Zulke mooie famkes alleen in een operietwagen. <laughs> met de voorman vanzelf, Eike. Nog een bakje koffie, Eike. Bedankt. Ik zal maar eens gaan kijken waar Jelle uithangt. Hey, hier, een sigaartje, voor onderweg. Bedankt. Vanavond, Jaak. Dag, Lopke. De volgende keer ontloop je me niet weer. Uh, uh, wacht ik loop even met je mee. Tot ziens, Aiken. Je komt nog maar eens langs. Tot morgen, Aiken, op de grie. De vampjes zitten niet de hele dag in de wagen, moet je maar denken. En bij het dansen hebben ze heus wel feinten nodig. Als die dan nog willen. Misschien kun je maan nog even helpen met de huifijken. Daar zal een zeeman wel verstand van hebben. Laat dat maar aan Jelle over. Vampen, vampen. Oh. Om Eike er zo tussen te nemen. Ach, Mim, ik ga veel liever met de famkes van het spinveen. loop toch maar op vrije uit. Oh, een grapje mag er wel bij. Een Eike is een keurige feind. Huh, derde stuur. Als die maar van mij afblijft. Ik griezel van al die jongens. Vooral als ze zo vrolijk zijn. Oh, kom, kom, griezelen doe je van een kikker. <lacht> ik niet zo erg, hoor. Maar niet van jongens. Van Jelle griezel je toch ook niet? Zolang die maar van me afblijft. Ach, Jelle is net andersom. Die houdt van alle famkes. Ik kan morgen ze uit ophalen. Nou ja, op de grie en s'avonds in Midsland kan je mooi met Aaike dansen. Hè? Maak je het maar weer een beetje goed. <laughs> het kan best een fijne dag worden: met de famkes van het Spinfeem. We treffen het met het weer zeiken, zegt dat wel, Gon, hè? Ja. Zo, komen jullie ook eens kijken? Vanzelf niet, wat, wat, wat zien de Famke's er mooi uit, hè? Heel oh, mooi. Die kap is zo zwaar. Ja, Famke, wie mooi wil gaan, oh, ik loop liever in mijn blote hoofd. Het is toch bar, die Lokke heeft er met de mooiste kap op, met goud en zilver. Het is als voor de zwijnen, ze loopt liever zonder. Oh. Ja. hoe durf je toch, Famke? Je bent zo mooi met die kat. En in dat witte kleedje. Ik, ik, ik, ik was in het bruin toen ik met mijn riet ging. Ik, ik, ik ben nooit met een ander geweest. Ben ik ook niet mooi? Zeker. Ja hoor, zeker hoor. Oh. Maar ja. Oh, al, oh. Daar komen ze. Ja, daar komen ze. Oh, dat zingen is toch maar mooi, hè? Goeie oude tijp, hè? Ja, ja. Kom dan kom daar eens Ja, ik ja. ja, kan hier nog tussen staan. Oh, dat is mooi, mooi van. Oh, wat ziet dat jongwoze keurig uit, hè? Ja, Lopke is het mooiste, Fanker. Als ik een jong feit was. Die je man, jij Lopke. Hu! Hu! Doe voorzichtig, jong. Kom maar, van Fankers. heb je wagen ook volgeladen. Kan anders, hè? Met jonge vankens. Kan er nog een feint bij? <tie> nou. Ja, nou rijden maar, hè? Spelen maar! Ja, spelen maar! Hi Jelle! Hi Eiken. Mam is voor mij. En Lopke, ik. Oh. Oh, oh, kijk die jongens nou toch eens! Aike heeft de zwarte van Gert afgebeteld. We nee. zullen de zwarte hebben niet in de wagen, dan de maas. De paarden hebben een rode roos in het spaar ja. begonnen. Maar zo hoort het ook. Toen mijn Jord en ik. Voort, fort. Voort! Mijn liefde, Paarden! We gaan nou al door het domme heen. Kijk nou toch als ze zwaait met een wijkles naar de jongen, voei, voei, voei. Als ze nu al zo is, wat moet het dan vanavond worden? We hebben elk gebocht hierin. Net als wij vroeger. Weet je nog wel, Jaak? Ja, het mooiste vond ik nog altijd de terugkeer. Ja, als, als het begon te schemeren, hè, Jaak. Met die flakkerende flambouw en lampion. En al die zwarte schapen. Och ja, daar denkt Zil vanzelf het eerst aan. Bij, bij ieder zwart schaap een zoen van de fijnte. Mijn jord, mijn jord zag veel zwarte schapen. Ja, ook als ze er niet waren. Ja. Zag Sild er ook veel, ja. Dat weet ik niet meer zo hoor. Ik hoor ze nou nog. Maar het zullen wel geen zwarte zijn. Nee, nee anders nam ik jullie nog gauw even te pakken. Oh, oh, die Sild. Voor oude kerels geldt Natuurlijk het niet. niet. Kom zeker. Ja, ja, We ja. hebben ook nog wel wat te doen. Ja, begonnen. ik ga mee hoor. Ja. Het is goed dat ons Famke nu ook mee is. Ze zag er zo lief uit. Het is ook een best, Famke. En maam ook. Nou, als ze niet te dol doet. En Eike is een goeie heen. Dat ze maar veel schapen mogen zien vanavond. Hey. Als ze dan maar zwart zijn. In het donker zijn alle schapen zwart. Dat zei jij vroeger ook altijd. Dat ben je dus nog niet vergeten. Nee, hoe zou ik dat kunnen? Had jij even wat water op? Vertraaid, Famke. Ik zou nog wel met je willen gaan. Ja, we mogen ook wel eens wat hebben samen. Is één emmertje genoeg? Nou, doe niet zo ontevreden, fijntje. We zijn van de winter nog bezaren. Ja, ja, is wel goed, één emmertje. We moeten nodig weer eens wat regen hebben. Het water staat laag in de put. Als kunnen we maar niet de preuk doet met eiken. Oh, ze zal nog wat te jong zijn. Kom nou. En maam dan? Uh, die houdt van alle jongens. Kip, kip, kip, kip, kip, kip, kip. Hey, niet zo dringend. Ah, maar het meest van jelle. Nou, voor mij mag het. Als jelle zelf ook maar wil. Hij heeft niks te willen. Zoiets kunnen de ouders beter samen bekokstomen. Oh, hebben de onze dat voor ons ook gedaan? Nee, maar wij waren verstandig genoeg. En jelle? Uh, het verstand komt met de jaren. Wij waren wel een stukje jonger. Maar jelle heeft helemaal geen verstand. Dat valt misschien nog wel mee. Hij doet misschien dommer dan die is. Was het maar zo, Famke? Hij wil Lopke. Ach, wat? Hij wil immers alle Ja, Dat dacht ik ook. Maar laatst probeerde ik hem eens uit zijn tent te lokken. We waren in de stal. Hij was met Lopke en ma, met de aardkar van Gert op het land geweest. Het is voor elkaar, hè? Mooi, jong. Die zwarte van Gert is een best horst, niet? en maam is een best faamke, bedoelt Ta. Het beste op Ena. Net zo. Nou zijn Ta en ik het eens. En daarom moet Ta ook niet denken dat ik maam neem. Wie neemt Jelle dan? De beste vanzelf, Lopke. Je bent die wijs, man. Je trouwt niet met eigen volk. Eigen volk. Nou Goed, Zweeds dan. Je neemt er een van je eigen buurtschap. Of van mijn part van Formeren, of Oosterend. Of van West. Nee, een zorg, als het er maar een van het eiland is. En maan wil best. Ben. en uh... Ze zitten er bij Gert er niet goed bij, wil Ta zeggen. Net zo. Ik trouw niet met een faam, de geldzak. Ik wil een wijf naar mijn zin hebben. Die zin komt wel, jong. Als je maar eenmaal getrouwd bent, daar weet Ta toch wel meer van dan jij. Mm. En het is zo'n best, Fonke. Je hoeft maar één vinger naar de uit te steken en je hebt er. <laughs> ik zal mijn vingers wel thuis houden. Oh ja? Wat maan betreft tenminste. Ik wil lopke. Lopke zal jou zien aankomen. Ja, dat komt wel terecht. Als ik tenminste ook nog een woordje mag meepraten. Nou, zo'n jong toch. Lopke zal wel wijzer wezen. Het kan wel grootspraak van Jelle zijn. Zo'n boerenkarhengst voor onze Lopke. Nou, boerenkarhengst? Nee, dan Eike. Dat is een fijntje voor haar. Het zou wel beter wezen. Nee, Jelle en Lopke is niks. En het wordt ook niks. Ik ben er ook nog. En op een riet. Laat ze maar dansen en een potje vrijen vanavond. Mm -hmm. Weet je nog, Jaak... Bij ons is het ook met op gekomen. Hoe zou ik dat nooit vergeten? Lopke en Eike. Jelle en Maam. Maam en Jelle. Eike en Lopke. <laughs> Ze moeten nodig wat van ons vrouwen zeggen, Sil. Oh, jij bent nog de grootste koppelaar van de hele buurtschap. Van dierdom thuis, doen van dierdom thuis, van mij op een huis. Zeg goudsmit is je dochter thuis, thuis, thuis van dierdom thuis. Zeg goudsmit is je dochter thuis. Wat wou je met mijn dochter doen? Doen, doen, van dierdom doen, wat wou je met mijn dochter doen? Ik wou haar geven een morgen zoen, zoen, zoen. Ik wou haar geven een morgen morgenzoen. Nou, doe maar jelle! Een avondzoen is ook goed. Jouw zoenen zijn altijd goed. Oh, en mijn zoen dan. Lieve, ah, lieve Lok. En nou is het genoeg, Eiken. Oh, wat gevecht? Blijf maar af. Nee, laat mijn los. Ik wil eruit. Zappen, voed af. Nee, stop oh, Nee. Doe niet. Ik, wil eruit. ik, wil eruit. ik wil eruit. Geven het zo'n lopke, lopke! Kijk op de Lopke, lopke lopke! Ik ben de snoos. niet. geef mij nog een oh, aanvoetsoon, hoor, Eiken. Ik kom weer in de wagen. Weg, Marten, weg. Verwaar landen, Eiken. Hup, gauw naar huis jij. <laughs> Loop maar met lopke mee. Ik kom er man. Zo. dat hebben we weer gehad. Oh ja, jalle, ja, zal je wat vertellen. Oh, nou, dat was nee, toch niet nee. mooi weer. Maam op een paard als een kerel. Hé, hey, Famke. ben jij niet meer in de wagen? Nee, ik had er genoeg van. Bah, op de grie was het fijn. Het was ons zo mooi, ta. En fijn gedanst. Ja, ja. Maar nou werden ze me te wild en te zoenerig. Ach, zoen is maar stof. Wie hem niet wil, die veegt er maar af. Mama Aikersoen wil Opke niet afvegen, denk ik. Ik ga gewoon mijn gezicht afwassen. Ze ging zo blij weg. En nou ziet ze verdrietig uit. Dan heb ik het nog liever zoals maan. Niet naar Mitsland. Oh, ik zou zelf nog wel willen. Oh, het staat je mooi, zo ouwe fijn. We gaan nog niet naar huis. Nog langer niet. Nee, nog langer niet, hè, Jelle? Mm -hmm. Ja, hou me maar, maar vast, al zal ik niet weglopen. <laughs> Lekker warm zo, met je arm omheen. Ik hou zo van je, Jelle. Je bent nou van mij, hè, jongen? Helemaal. Jij en ik, altijd. Het ik hindert niet dat het donker is langs de weg. We gaan nog niet naar huis. <laughs> We gaan rusten tegen de heuvel, Jelle. Nee, nee, niet rechtdoor. Kom dan, ventje. Hier. Hier is de grond zacht. Hier is het goed. Ik hou zo van je. En ik ben zo moe. Ja, we blijven hier. Hm? We gaan nog niet naar huis. Nee. Nog lang. Maam is nog niet wakker, Gert. Dan is het wel een lange roest die ze uit moet slapen. Maam? Maam? Famke, ben nou toch wakker? Eh, wakker worden? Ja, dat zou ik denken. Een schandaal. Slaapt de hele dag door met geen stok wakker te krijgen. Waart, haart. Ik wil nog wat slapen. Ach, het is al haast vier uur, Famke. Je hebt wel wat bont gemaakt gisteravond. Gisteravond? Zeg maar gerust vanochtend vroeg. Ze zal maar net voor Melkerstijd thuis geweest zijn. Huh? Hmm. Ja, daar weet jij natuurlijk niet van. Daarvoor was je te ver weg. Wie heeft hij eigenlijk thuisgebracht? Thuisgebracht? Oh, wie zou mij nou thuisbrengen? Nou, je kunt er wel een behoorlijk antwoord geven. Hè? Ja, en waar heb je gezeten? Je rok zat onder de modder. Ja, dat is voor Mim een vraag en voor mij een weten. En ik wil weten waar je hebt uitgehangen nadat de herberg gesloten was. En met wie? Met wie? Ja, dat zei ik toch al? Dat zei je niet. Wat zanigen jullie nou ook? En we zijn gaan lopen. En vanzelf, want de wagen was weg. Maar dat weet je dus nog wel. Piet van Tjalf bracht hem terug, kort na middernacht. Daar heb ik niks van gemerkt. Ja, dat was maar goed ook. Anders had je geen oog meer dicht gedaan. Toen ik vroeg waar mijn dochter was, zei hij, je kan beter naar de zaai van Rusland vragen. <laughs> je houdt op met dat brutale gelach. Zal ik jullie dan ook niet zo? Ja, maar waar heb je dan gezeten? Oh, moet ik dat dan zo precies weten? We hebben gelopen en toen werden we moe. <lacht> ja, wat doe je dan, hè? Hebben ta en Mim nooit zoiets bij de hand gehad? Zoiets vraag je, Mam, je niet. Toch? Nee, ta's en Mim zijn in hun jonge jaren altijd braver geweest dan hun kinderen nu zijn. Was je met Jelle? Och, houden jullie nou toch op? Ik heb een fijn operiet gehad. Een mooie avond en een nog mooiere nacht daar. Nou, nou, nou. En als het morgen nog opereet was, dan ging ik weer. Maar niet in de meisjeswagen met Lopke, die dooie verklikker. Maar wel met Jelle zeker. Ja, vanzelf, met Jelle. Met Jelle, horen jullie? Uit me nou te bar, ik moet dat ventje nou toch eens spreken. En jij je bed uit. We gaan zo te melken. Ja, we gaan nog niet naar Ja, nou, dit is al mooi genoeg. Straks ja. maak je alsnog te schande. Ja. Het moet uit zijn. of aan. Het ene of het ander. Ik zal het Jelle meteen goed in zijn verstand brengen. Anders komen er ongelukken van. Ah, daar heb je hem. Het treft. Hij ligt zeker op de loer naar maam. Jelle. Hé, hey, Jelle. Hé, hey, Jelle. Riep buurman mij? Dat dacht ik wel. Ik wou Jelle wel even gesproken hebben. Dat kan, buurman. Wou buurman vanavond op de koffie komen? Daar ik... hebben we geen koffie bij nodig, feintje. Dat kan hier ook wel. Zoals buurman wil. Ik wou alleen maar even weten. Is Jelle vannacht met maam mee naar huis gekomen? Met maam? Net wat ik zeg. Met maam. <laughs> wel nee, buurman. Ik heb Geertje van Jort Stalen naar huis gebracht. Hmm. Dus maam niet. Dat is zeker. <laughs> <laughs> maam was met geen stok mee te krijgen. Vraag maar in de herberg van Fransen. Of aan Eike. Aan Eike? Ja, de oomzegger van Ane. Ja. Buurman kan ook bij Ane zelf vragen. Want als hij Eike nog treffen wil, moet hij vlug wezen. Huh? Ja, Eike is met een paar uur het zeegat al uit. Als derde stuurman, voor het eerst. Verduit. Ja, ja, die Eike zal het nog ver brengen. Als buurman die voor maam kan krijgen... Eike voor maam? En we dachten, Nien en ik dachten dat Eike met Lopke misschien... Hij zou gisteren achter eraan. <laughs> nou wou ik Gert toch wijzer hebben. Een doorgewinterde kerel als Gert weet toch wel dat een vrije jongen de dag met het ene faamke begint en met het andere eindigt. <laughs> uh, dus Jelle was niet met maam zo laat. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik was op een fatsoenlijke tijd thuis. Vraag het maar na. Maam niet soms. Dat zou Jelle niet weten. <laughs> ja, die maam is een ondeugende rakker. Ja. Dat zal je wel weten. Van wie heeft ze dat eigenlijk, Gert? Van de taar of van de mim? Of van allebei? <laughs> fijntje, fijntje. Ik kon je nou niet vangen, maar zo gemakkelijk kom je toch niet van Gert Smit af. U hebt geluisterd naar het negende deel van Sil de Strandjutter. Een seriehoorspel geschreven door Margreet Bruin ...naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. De rolverdeling was als volgt. Sil Droeviger, Paul van der Lek. Jaakje Droeviger, Eva Jansen. Jelle, Kees van Ooyen. Lopke, Corrie van der Linden. Gert Smit, Frans Somers, Nien Smit, Jeanne van Straten. Maam, Trudy Libozan. Gonne, Tine Medema. Nel Nelsnel en Aike Jaap Hoogstraten. De regie had Wim Paal.